Vijf uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten zijn opnieuw tientallen lijken gevonden. Ze lagen begraven in een massagraf. Onderzoekers vonden 28 lichamen. Daarmee komt het totaal op 116. Sinds vorige week een aantal massagraven werd ontdekt. De meeste mensen zouden ontvoerde buspassagiers zijn geweest. Die door leden van het Zetas drugskartel zijn vermoord. Er zijn 17 verdachten aangehouden. Ze hebben allemaal banden met het kartel.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 De Amerikaanse president Obama heeft met de nieuwe president Wattara gebeld. Hij beloofde hem steun bij de wederopbouw van het land en bij het herstel van de eenheid en de veiligheid. Wattara werd in november tot president gekozen en konden gisteren eindelijk in functie treden nadat Bakbo was gearresteerd. Obama en Wattara spraken over het belang van het herstel van de economie en vooral de handel in cacao, de belangrijkste inkomstenbron van Ivoorkust.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 Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oela. Goedemorgen, het is woensdag 13 april. U luistert naar het tweede uur van Nu al wakker Nederland en komend uur hoort u... Of Tristan van der Vlis, de slagpartij in Alfa aan de Rijn aanstichten dankzij Call of Duty. Rabijn Evers die vertelt dat het vandaag een zwarte dag is voor de Joodse gemeenschap. En we horen Lea Baalmeester van de Partij van Arbeid over de toekomst van het polkeren in Nederland. Maar we beginnen over kernenergie en dwarse jongeren. Ze hebben er schoon genoeg van. De ongeveer twintig organisaties die aanstaande zaterdag op de Dam in Amsterdam gaan protesteren... tegen het kernenergiebeleid van het kabinet. Eline van Nistelrooy is voorzitter van DWARS, de jongerenclub van GroenLinks. En een van de deelnemers aan die bijeenkomst. En zit dit hele uur bij ons in de studio. Goedemorgen Eline. Goedemorgen. We gaan het straks uitgebreid hebben met jou over kernenergie. Maar eerst over jouzelf. Ja. Hoe oud ben je als, als het mag? 21. 21 ja. en nu al actief in de politiek. Ja, sinds mijn zestiende. e Een beetje... Dat? Ik werd erg geïnspireerd door uh, Katelijne Buitenweg, Europarlementariër. En die heeft me toen uh, uitgenodigd in Brussel, rondgeleid. En dat was, uh, ja, was waanzinnig. Ik kwam er echt dat 17-jarige super zenuwachtig groot parlement. Ja, dat was fantastisch. En zo erin gerold. En um, heel veel discussies gehad met mensen. En dat is dus, uh, stapje voor stapje tot, uh, tot hier gegaan. Maar Europarlementariër, dat is knap verrassend. Want de glamour van uh, de Tweede Kamer, nou, die is er nog wel min of meer. Europa. Op het nare, ja, trage, loggen, democratische... had een heel leuk blog waar ze elke week bijhield wat ze deed. En dat op een hele um, grappige, vaak uh, korte manier uh, wist te omschrijven. En dat was, vond ik erg leuk. Ging vaak mee in discussie. Ja. Voorzitter van Dwars, dat zijn de GroenLinksjongeren. Ja. Hoe ziet jouw week eruit? Uh, echt, ik ga van rond naar her. Op dinsdag ben ik standaard in de Tweede Kamer. Uh, dan uh, met het vraaghuurtje, met de fractievergadering. Um, dus de fractievergadering van GroenLinks schrijf jij bij aan? Daar schrijf ik bij aan, ja. ja. Dat is wel handig, heb ik ook gelijk uh, goede informatie. Um, onze eigen vergaderingen, commissievergaderingen, maar ook veel, veel, vooral veel uh, het land in. Dus met andere organisaties, andere jongeren praten. Uh, kijken of we samen wat kunnen opzetten. Ja. Heb je nog tijd voor werken of studeren? Nee. nee? <laughs> ik werk wel hoor. Ik werk als uh, debatleider en, uh, en trainer. Um, en mijn studie heb ik gelukkig afgerond. Maar het is, het, is, het is hectisch. Maar ja, het is ook leuk. En wat wil je? Want dit duurt een jaar of zo? Dat, dus maar inderdaad is het een jaar. Ja. En wat wil je daarna gaan doen? Eerst een master. En dan, uh, dan kijken we even verder. De politiek? Wie weet. Maar ik ben zelf een beetje van de, van de stelling dat het voor mij goed zou zijn om eerst even wat anders te doen. En dan kom ik nog wel als ik. Uh, wat wat meer ervaring hebt, wat, wat meer van het leven gezien hebt, dan kom ik alweer eens een keer terug in de politiek. Dat okay. is een beetje mijn leidraad. Nee. Je hebt al eens verzucht dat je het fijn zou vinden als uh, politici iets meer tijd zouden krijgen om hun zaken uit te leggen in de media. Ja. Uh, bij ons ga je die kans ongelooflijk krijgen. Je bent yes. heel het uur bij ons te gast en we gaan regelmatig bij je terugkomen. Oh, Dankjewel. Eline Dankjewel. van Nisteroy uh, van uh, de Jonge Vereniging Dwars van GroenLinks. Ja, en het is woensdag dat is de dag dat de tijdschriften uitkomen. En wij hebben ze natuurlijk al de hele nacht voor u doorgenomen. Bastian aan, HB de tijd. Hij is 30, lui en weigert volwassen te worden, op de cover van HP De Tijd, De kindman. Want dat zijn jonge mannen van tegenwoordig. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Ja, want vroeger was het allemaal zo duidelijk: de financiële zorg voor vrouw en nageslag. Dat maakte van de jongen een man. Maar die klassieke man-vrouwverdeling is weg, omdat vrouwen tegenwoordig hun eigen boontjes wel kunnen doppen. De een is een prestigieuze voetballer. Misschien wel de beste voetballer alle tijden. De ander is de drager van de prestigieuze Willemsorde. En toch zijn Johan Cruijff en Marco Kroon voor veel mensen van hun voetstuk gevallen. A.P. vroeg zich af waarom we in Nederland toch zo genadeloos omgaan met onze helden. En wat blijkt? Ons vermogen om uitzonderlijke prestaties te bewonderen kan zomaar omslaan. We leggen de helden daden en misstappen graag samen op een weegschaal... om opgelucht te kunnen concluderen dat we allemaal gelijk zijn. En op de koffer van een nieuwe revue, presentator Arie Boomsma. Hij is sinds kort weer vrijgezel en dat betekent dat hij de seks wel flink mist. Een, um, een verder bezochte, uh, of, Nee, ik ben, ik ben al helemaal weer op het tv-sterretjeskerkof. Ja, ja, als ik aan het lichaam van Arie Boomsma denk ik op dit <laughs> tijdstip... Goedemorgen overigens. Maar zoals een echte evangelist betaamt probeert hij niet te veel mee bezig te zijn. En hij is streng in de leer. Ook aan seks denken is volgens Boomsma... Dus dat heb ik dus net gelijk. Ik heb net gezondigd. Ja, dat is heel erg. Verder bezocht Revue het tv-sterretjes Kerkhof. Want eenmaal als een sopie, altijd een sopie. Dat schijnt toch niet helemaal zo te gaan. Revue sprak met Bibi, gespeeld de Jasmine van Goudkust. Na een aantal jaar was het soapgeld op en kwam een einde aan de gloriejaren. Uit ellende begon ze maar te werken in het plaatselijke bowlingcentrum. En zo hard kan een ster vallen. In Vrij Nederland veel aandacht voor de schietpartij in Alphen aan de Rijn. De roep om psychische tests voor het afgeven van een wapenvergunning... klinkt naar Alfa luider. Maar is dat wel wenselijk? De politie is een bekende voorstander, maar er zijn ook tegenstanders. Zo zijn belangenverenigingen voor mensen met psychische aandoeningen terughoudend. Zij vrezen aantasting van de privacy en stigmatisering. Tot zover een overzicht van wat er in de tijdschriften staat deze week. Het is zeven uh, minuten over vijf en u luistert naar Niel Wakker Nederland op Radio 1. Middels in de studio zit nog steeds Eline van Nistelrooy... voorzitter van de GroenLinks Jongerenvereniging Dwars. Zaterdag houdt ze met andere organisaties op de Dam... een manifestatie tegen kernenergie. Nogmaals, Goedemorgen, Eline. Goedemorgen. Het is uh, een ouderwetse demonstratie tegen kernenergie. Trok ja. naar na de jaren zeventig. Ja, inderdaad. Ja, ik, uh, ik heb zelf heel erg lang getwijfeld aan het hele principe van demonstreren. En of je dat nou wel moet doen en met zijn anti-gevoel en of het nou wel werkt allemaal de straat op. En ook vaak zo'n beeld in kranten hè, van die relschoppende activisten. Wat moet je daar nou mee? Heeft dat nou wel zin? En ik was vorig jaar was ik met um, een hele hoop jongeren uit heel Europa, maar eigenlijk ook uit heel de wereld uh, in Kopenhagen bij de klimaatonderhandelingen. En daar zijn we ook met z'n allen gaan demonstreren. En dat was zo massaal. Dat was zo'n gigantische beweging die daar op gang was. Um, en je zag ook echt dat dat sentiment effect had. In de, in de beeldvorming. In, de, in, de, uh, in hoe de, uh, het nieuws werd gepresenteerd. Want je, wat het voor een effect heeft, ook op de onderhandelaar is dat je ziet dat het mensen bezighoudt. Dat het mensen beweegt. Dus in die zin heeft het wel zin. Uh, en het is een manifestatie, zaterdag op de Dam. Uh, waarin we echt proberen aan te tonen van... Geef je echt om. Kernenergie is niet de oplossing, is niet nodig ook. Um, hoe dus toevallig is dat? Want het zit natuurlijk wel erg dicht op uh, het ongeluk in Japan. Ja, dat klopt. Ja, We, we zien nu inderdaad in, in Japan gewoon echt wat voor nare gevolgen het kan hebben als er iets misgaat met, uh, met kernenergie. Um, en dat is heel naar. Ik bedoel, we willen dat natuurlijk allemaal liever niet. En dat is precies ons, het punt. En Even kijken, wat is het? Over twee weken komt ook de herdenking van Tsjernobyl eraan. Het Dat is ook weer zo'n moment. Dat moeten we met z'n allen willen voorkomen. En um, in die zin is het wel een beetje een lastig moment, maar tegelijkertijd ook wel weer heel duidelijk. Ja. Ja. En die manifestatie van zaterdag, is dat samen met de, de, de grote mensen GroenLinks, zeg maar? Dat is samen met de grote, grote boze mensen van GroenLinks. Ja, ja. Krijgen jullie een beetje de kans om los van uh, GroenLinks te opereren? Ja, absoluut. Ja, wij zijn uh, onafhankelijk van uh, GroenLinks. En um, we hebben ook een aantal leden die zijn geen lid van GroenLinks, maar wel van, van dwars, van de vereniging. Um, ben je zelf lid van GroenLinks? Ik ben zelf lid van GroenLinks. Toch ja. wel? Ja, ja, toch wel. Ja, ja. ja uiteindelijk, ik, ik hang zelf echt de lijn aan van uiteindelijk willen we toch allemaal dezelfde richting op. En hoe meer mensen dezelfde richting op willen, hoe beter. Maar wat is nou iets waar jullie echt van mening over verschillen met GroenLinks? Waar, waar kan je nou het verschil zien tussen dwars en GroenLinks? Nou, wij hebben bijvoorbeeld uh, vorig jaar, dat, uh, was de, toen was Femke nog partijleider... Uh, was onder mijn voorganger uh, over het referendum gehad... En dat kwam echt van dwars. En wij waren tegen het referendum. Wij zijn tegen het referendum. Um, en dat lag bij GroenLinks op dat moment nog anders. En we hebben toen dat uh, uit het uh, verkiezingsprogramma weten te amenderen. Echt met drie stemverschil. Dus dat was ook binnen GroenLinks echt een 50-50 een discussie. Nou, dat is ook nog steeds een dialoog die aan de gang is over de democratie. Vrijdag gaan we daar weer mee verder. Dus dat is echt... Uh, dat is een onderwerp waarop je heel duidelijk kon zien dat daar verschillen is. Maar jullie opereren dus wel echt vanuit de binnenkant van de partij. Jullie gaan gewoon keurig stemmen. En, uh, er wordt niet gedreigd met uh, als jullie uh, dit doen... dan zeggen wij ons vertrouwen in jullie op als jongere organisatie. Dat gebeurt ook nog wel eens. Nee, we hebben, het is, uh, vertel me wanneer ze zoiets ernstigs doen, want dan uh, zijn we er als de eerste bij. Maar we hebben, op dit moment we hebben wij hebben vertrouwen in, in onze fractie. En op het moment dat wij uh, vinden dat ze het anders zouden moeten doen, dan kunnen we dat ze heel makkelijk vertellen. Ja, ja. Dus dat scheelt ook weer. Dat scheelt weer. Want ja. jullie zitten bij de fractievergadering Juist, natuurlijk. dat ja. is wel makkelijk. Nou, straks horen we waarom jullie gewoon genoeg hebben van kernenergie... en, en hoe jullie dat uh -huh. precies gaan aanpakken om het beleid ja. van het kabinet te beïnvloeden. Want Eline van Nistelrooy, voorzitter van GroenLinks, jongerenvereniging Dwars... blijft nog bij ons in de studio zitten. Hij treedt vanavond op in Ahoy. Of treedt hij toch niet op? Jamiro Kwai, Hij schijnt een griepje te hebben. En misschien gaat het hele concert niet door. Half the man op Radio 1. Oh. The Kwai, Half the Man. En vanavond wellicht dus wel in Ahoy. En als u daar naartoe gaat, veel plezier. En anders tot binnenkort. Wil je donor worden? Deze vraag krijgen 200.000 jongeren die 18 worden. Een belangrijke vraag waar je goed over na moet denken. En daarom is er deze week de actieweek Ja of Nee het School. Zo organiseert de 15-jarige Kiara Slenter vandaag een actie um, over orgaandonatie op haar school. Kiara heeft zelf enkele maanden geleden nieuwe longen gekregen en kan daarom niet met ons praten. Gelukkig kan Jan Janine van Trierum van de Nederlandse Transplantatie Stichting wel met ons praten. Mevrouw van Trierum, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel donoren zijn er eigenlijk nog nodig in Nederland? Nou, er zijn ontzettend veel nieuwe donoren nodig. Omdat de kans dat je donor uh, zult worden na overlijden gewoon heel erg klein is. Daarvoor moet je onder hele specifieke omstandigheden overlijden. Um, omdat bijvoorbeeld voor orgaandonatie nog een uh, intacte bloedomloop uh, uh, nodig is. Um, dus vandaar dat we iedereen uh, oproepen... Om uh, goed na te denken of je donor wilt worden en ook die keuze vast te leggen. En blijkbaar moet je dat al aanmoedigen als kinderen, jongeren nog geen 18 zijn? Nou, we moedigen vooral de discussie daarover aan. Uh, dat het onderwerp echt besproken wordt, dat je de feiten daarover kent, dat je mening kan vormen. En op je 18 dat je dan ook daadwerkelijk die keuze uh, ja, uh, eigenlijk al gemaakt hebt en, en kunt vastleggen. Hoe leeft uh, orgaandonatie onder jongeren? Nou, het leeft eigenlijk uh, best wel. We hebben uh, een, een onderzoekje gedaan onder alle jongeren die die brief uh, uh, krijgen. Dat is uh, iedereen die geboren is in het jaar 1992. En we hebben een aantal vragen aan die jongeren gesteld. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat uh, 77% van hen bereid is het leven van een ander te redden... door, uh, overleid, door na overlijden organen en weefsels af te staan... En wat jongeren ook uh, een belangrijk argument daarbij uh, vinden... Hè, voor die keuze om wel of geen donor uh, te worden... is de vraag of ze zelf, als ze ziek zijn, een orgaan zouden willen uh, ontvangen. En wat blijkt van dat uit? Wat voor reacties krijgt u dan? Nou, dat blijkt dat mensen dat een, een, een argument vinden om die keuze te maken. En het is die wederkerigheid. Als je zelf ziek zou zijn, dan dat dan wil je dan ook, ook graag een orgaan zou willen ontvangen. Dat dat er ook meespeelt bij je, bij je keuze om ja te zeggen, om zelf donor te worden. Maar dit zijn in feite dezelfde argumenten die uh, wat oudere volwassenen ook hebben? Dat kan, dat kan. Dat, we hebben het nu specifiek onderzocht onder jongeren omdat het uh, ook zeg maar, in de brief die ze thuis kregen uh, een, een, zeg maar, genoemd wordt. Maar denkt u dat dat anders is? Dat, zou, dat is wel een interessante vraag. Ik denk dat, dat uh, heel veel uh, mensen dat inderdaad ook wel uh, een, een argument uh, vinden. Uh, maar omdat we nu natuurlijk vooral op jongeren gericht zijn, hebben die vragen aan hen gesteld. En misschien op een ander moment wil die ook nog eens aan het algemene publiek stellen. Hoe gaat het op dit moment Kiara? Met Chiara gaat het uh, naar omstandigheden best goed. Zij is uh, begin december uh, geopereerd en uh, twee nieuwe longen gekregen. Dat was echt een hele zware operatie. Dus uh, ze is uh, nog wel herstellende daarvan. Uh, en in, in het begin ja, wordt ze ook ontzettend streng gecontroleerd. Uh, elke week uh, naar het ziekenhuis nog om uh, te kijken of alles goed gaat. Uh, dus ze is weer uh, helemaal uh, ja. ze, ze, ze, ze is weer aan het herstellen zodanig dat ze weer het leven kan leiden van een ander 15-jarige meisje. Nou, de actieweek Ja of Nee, at school vindt deze hele week nog plaats. Janine van Triadum van de Nederlandse Transplantatiestichting, hartelijk dank. Het is 18 minuten over 5 uur lachten naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. Het is ochtend aan het worden en dat betekent dat de kranten onderhand weer uit zijn en buur door de bus gaan vallen. We beginnen met de spits. De aanpak van wie teelt faalt, dat kopt die krant vanochtend. U hoort verslaggever Jan-Willem Navis. Nou, er is uh, een uh, Limburgse recherche-kundige die moest afstudeeronderzoek maken. En uh, die zat in Maastricht en daar hebben ze nogal veel uh, wie teelt. Dus hij heeft dus uitgezocht hoeveel geld kunnen wij nou plukken bij uh, die grote wietboeren en al die wiettelers, dus al die mensen die bijzonder uh, voor met planten hebben staan. En toen heeft hij uitgerekend en dat bleek eigenlijk, ja, er komt eigenlijk niks terug. Of veel te weinig in ieder geval. Een auto, uh, dat lukt nog wel eens een keer als iemand een nieuwe auto van zijn drugshop heeft gekocht of de bankrekening in beslag nemen.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 En uh, dus gestoord zou zijn. Uh, mm -hmm. nou, achteraf blijkt dat allemaal niet waar te zijn, maar uh, ja, kennelijk heeft hij het toch zo weten te brengen op uh, manipulatieve wijze dat hij werd geloofd. In de laatste zes jaar zijn bijna 500 leden van schietverenigingen hun licentie kwijtgeraakt. In 2005 werden de regels voor legaal wapenbezit aangescherpt. En sindsdien zijn flink wat wapenlicenties ontnomen. Dat vertelt Sander Duisterhof van de Koninklijke Nederlanders Schuttersassociatie aan de Telegraaf. Hij ziet voor zijn associatie een zware verplichting bij de screening. Een verklaring omtrent gedrag zegt volgens Duisterhof namelijk niet zoveel. Dat alles staat natuurlijk in de Telegraaf naar aanleiding van het drama in Alfa aan de Rijn. En erover gesproken... Ja, het klinkt als een uh, oorlogsgebied. Dit zijn niet geluiden van Alphen aan de Rijn. Nee, dit zijn de geluiden van een computerspel. Call of Duty Modern Warfare 2. In het spel schieten gamers zoveel mogelijk onschuldige burgers dood op een vliegveld. Tristan van der de 24-jarige aanstichter van het bloedpad in Alphen aan de Rijn, speelde de game. Het AD concludeerde gisteren dat het spel akelig veel lijkt op de Alphase realiteit. Het gevolg? De discussie over een verbod op gewelddadige games leidt nu weer helemaal op. Wouter Brugge van Game Tijdschip Power Unlimited. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben de game gezien waar het over gaat. Uh, niet de burgers overhoop schieten. Het gaat toch wel erg ver? Uh, ja, dat is ook echt een aandachttrekkertje geweest dit level. En dat is, laat ik ook duidelijk weten, dat is alleen het eerste level. De rest van de game ben je minder onschuldige mensen aan het doodschieten. Maar het komt natuurlijk altijd neer op het neerschieten van mensen. Uh, het is niet voor niks een shooter zoals we dat noemen. Maar het, het eerste level is echt een soort van mediastunt geweest om, uh, ja, om zeg maar een beetje de aandacht te trekken. En dat is ook gelukt. Ja, nu leidt de discussie weer op over gewelddadige games die zouden moeten worden verboden. Wat vindt u daarvan? Ja, ja ik vind sowieso de discussie uh, gaat eigenlijk wat mij betreft nergens over. Het is gewoon een kwestie van, um, ja, Alphen aan de Rijn is dit weekend gebeurd. Mensen die, die, die, zijn er, die willen er dingen overlezen En uh, ja, nu zijn er gewoon bepaalde uh, kranten die, die invalshoeken gaan zoeken. Want dat is het gewoon, zoeken naar invalshoeken. Zoals het AD? Ja, precies. En uh, dan gaat de Telegraaf, die gaat vrolijk mee. En um, ja, er is in geen één onderzoek of wat dan ook... een direct verband gevoed, uh, gevonden tussen mensen die shooters spelen... en die zulke gewelddadige acties uit te halen. De schutter in Finland een paar jaar geleden... die uh, een behoorlijk wat mensen uh, neerschoot... die speelde ja, ook in nou Ja, de discussie games. Wat wij als, als gamers zagen dit al lang aankomen. We zaten er eigenlijk op te wachten. Want we hebben het in Amerika al veel vaker gezien. Uh, Fox, die heeft al heel vaak... Dit ...dit verband proberen te leggen, terwijl hier eigenlijk niet eens is. En uh, er was zelfs een, een, een advocaat, Jack Thompson heette, die, die heeft het zijn missie gemaakt... ...om uh, geweld in games met elkaar te verbinden. En zeg maar, bedrijven zoals Rockstar, die de Grand Theft Auto Series heeft uitgebracht... ...om, uh, om die, zeg maar te soeren. En dus wij zaten het eigenlijk al een beetje aankomen. En het verbaasde ons nog dat het meerdere dagen duurde voordat het verband werd gelegd. En het begint een beetje voorspelbaar te worden. En het is gewoon een manier om zeg maar, artikeltjes te kunnen plaatsen over een, een gebeurtenis die natuurlijk heel tragisch is. Nou in zoverre, want het blijkt wel iedere keer weer zo te zijn. Er blijkt toch meestal wel een, een gamer achter dit soort uh, narigheid te zitten. Ja, dat, dat is, komt vooral omdat het vaak eenzame types zijn. die zitten op een kamertje en uh, ja, wat doe je op je kamertje? Je gaat internet uh, en je gaat gamen. Dat is gewoon heel simpel. En uh, het is... Ja, het is gewoon een hobby die je doet in je eentje, voornamelijk. En, maar er is, wat mij betreft, totaal geen verband tussen. Ja, ik kan me voorstellen, je, je wordt heus wel agressief van games. Maar omdat je dan, dan op dat moment besluit om je gun te gaan pakken en de straat op te gaan en niet erin in te schieten, dat is ja. Dat, daar moet je gewoon al psychotisch voor zijn. En maar je dat... wordt agressief en dan reageer je dat direct eraf in de game zelf? Ja. Meestal wel. De normale mensen wel. De psychotische mensen blijkbaar niet. Maar kan je je voorstellen dat er een game is die verboden zou kunnen worden? Ja, er zijn, uh, er zijn bepaalde Japanse games die echt zo <laughs> kantje boord zijn. Die eigenlijk over de grens heen gaan. Waar moeten we dan uh, aan denken? Zo is er bijvoorbeeld een game genaamd Replay die eigenlijk in principe een verkrachtingssimulator is. En daar is ook... Ongeveer twee jaar na dato een hele Heisa over geweest. En toen heeft Japan zelf besloten dat zulke games uh, verboden moeten worden. En, en dat, in zulke gevallen vind ik het wel terecht. Maar ja, qua shooters betreft vind ik een rating nog steeds genoeg. Dus dat het 16 jaar en ouder is bijvoorbeeld? 16 jaar en ouder, of uh, mature is volgens mij zelfs 18 jaar en ouder in Amerika. Ja, het lijkt er ook niet op dat er voorlopig een gameverbod aan staat te komen. Sowieso hebben de Tweede Kamerleden nog helemaal niks over gezegd uh, na Alfa aan de Rijn. Um, nee, maar de discussie is niet. Hey, ik zie in ieder geval dat ik het ook niet gebeuren. Ik bedoel, de gamesindustrie is echt ontzettend groot. Er gaat er ontzettend veel geld in om. zelfs nog meer dan in de filmindustrie. En uh, om zo, zo ja, zoiets op poten te zetten, dat lijkt me een, een bijna onmogelijke taak. Zelfs hier in Nederland gaat het heel goed met de gamesindustrie. Ja. Misschien weet je dat Kiel zo'n Wilaas is uitgebracht, wat mm -hmm. een Nederlands ontwikkelaar was, die ontzettend, veel, uh, ja, die ontzettend veel geld heeft opgeleverd. Ik denk dat we ons eigenlijk. Om door games te verbieden zelf in de vingers snijden ook. Nou, laat het vieren in plaats van onze zorgen over te maken of zoiets. Hè. Dankjewel, je Wouter Brugge van het Tijdschrift Power Unlimited. Royal Flush, Three of a Kind en Full House. Het zijn nu nog onschuldige kaarttermen. Maar wie weet eh, blijft dat voorlopig wel bij eh, criminele kaarttermen. Poker is nog steeds officieel verboden. Maar als het aan de VVD ligt, komt daar binnenkort verandering in. Volgens hen is een verbod niet meer van deze tijd. Het moet volgens de partij gewoon in de kroeg kunnen. Net als Bingo of Klaverjassen. In de Kamercommissie wordt vandaag gesproken over het kansspelbeleid... waar poker ook onder valt. Lea Bouwmeester voert namens de Partij van de Arbeid het woord. Mevrouw Bouwmeester, goedemorgen. Goedemorgen. Deelt u de mening van de VVD? Moet pokeren gewoon legaal worden? Ja, we hebben twee jaar geleden al het voorstel gedaan... om uh, pokeren... Uh, waarbij mensen weinig geld inzetten om dat gewoon lokaal mogelijk te maken in de gemeente. Uh, maar uiteraard wel onder voorwaarden. Omdat we weten, als je dit zomaar in elk buurthuis organiseert... dat het uh, ja, een gewillige uh, prooi is voor criminelen. Uh, dus het mag lokaal, maar wel onder voorwaarden. En wat zijn die voorwaarden? Nou, dat je goed zorgt uh, dat je wat aan preventie doet... En dat mensen niet meer uitgeven of te verslaafd aan worden. En aan de andere kant, en dat, dat risico is veel groter... dat je voorkomt uh, dat er geld wordt witgewassen... Wit of dat er andere illegale praktijken uh, plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld afpersing uh, of onder druk zetten van mensen... of gewoon pure fraude. Want hoe illegaal is het nu eigenlijk? Mag ik ook niet met mijn vrienden pokeren om 5 euro? Jawel, dat mag natuurlijk gewoon wel. Als het onschuldig is met een groep vrienden, dan is het geen enkel probleem... Alleen wat we zien, dat in heel veel gemeenten... worden illegale toernooien georganiseerd. Uh, dat gaat om 100 euro per persoon per avond. 25 euro fee, 75 euro inleg. Vrij onschuldig, en dat is nu officieel allemaal verboden. Daarvan zeggen wij, daardoor is het illegaal. Regel dat gewoon goed en maak het mogelijk in de gemeente. Want hoor, drinken is ook verboden als je jonger bent dan 16. Dat gebeurt gewoon. Uh, er zijn wel meer dingen die we niet mogen, maar die we toch doen. Ja, dat klopt. Geld wit wassen is op zichzelf al behoorlijk illegaal. Gaat een pokerverbod daar uh, überhaupt iets aan helpen, zelfs als het gecontroleerd wordt? Nou, als je, van, als je weet dat het uh, heel aantrekkelijk is voor criminelen om geld wit te wassen. en je weet als je regels stelt en het controleert dat je het kunt voorkomen. dan moet je het natuurlijk gewoon vooral doen. En waarom willen we dat? Omdat mensen die gewoon een gezellig avondje willen pokeren. die willen we dat gewoon laten doen. Um, en we willen voorkomen dat ze afgeperst worden, dat er geld wit gewassen wordt... dat er andere criminele praktijken of de zweem daarvan omheen hangt. Dus je moet het goed regelen, zodat mensen gewoon een avondje kunnen pokeren uh, in hun gemeente. En dan heeft u ook het idee dat gecontroleerd pokeren daar beter tegen helpt dan ongecontroleerd pokeren? Ja, uiteraard. Kijk, alles wat illegaal is zonder toezicht, uh, daar kun je niet van controleren of het misgaat. We weten nu alleen wel dat het heel aantrekkelijk is voor criminelen. Dus regel het gewoon goed. Um, en dan is iedereen blij, zou ik zeggen. Heeft u zelf wel eens gepokerd? Ja, ik ben er allemaal niet zo goed in in die kansspelen. Oh. <laughs> Helaas. Maar het is officieel geen kansspel, Het is een, uh, een vaardighedenspel. Je moet er echt goed in zijn, anders lukt het niet. Oh ja, ja dat is ook een hele discussie. Is het een kansspel of niet? Nou ja, wij beredeneren het heel simpel. Uh, je kunt er geld mee winnen, maar je kunt er ook geld mee verliezen. En dat is eigenlijk reden genoeg om te zeggen... We gooien het wel onder het kansspelbeleid dat we in Nederland hebben. Maar mensen mogen het gewoon doen. Maar je moet het wel goed organiseren om problemen te voorkomen. Ja. Ja, vandaag gaat er dus over gesproken worden uh, in de Tweede Kamercommissie... of het uh, wel of niet verboden blijft. Um, misschien kunnen we er een wetje op leggen: Een flesje wijn, wordt het verboden of niet? Nou, volgens mij wordt het toegestaan in de gemeente, maar wel onder voorwaarden. Volgens mij is daar een kamermeerderheid voor. Ja, dat hoopt u. Nou, ik ga er wel vanuit. In het verleden was, uh, waar, was er een kamermeerderheid mm -hmm. voor. Dus ik neem aan dat hij er nog steeds is nu. Ja. We gaan het vandaag meemaken in ieder geval. In de Kamercommissie wordt namelijk vandaag gesproken over dat uh, kansenpapbeleid. Waaronder ook het pokerverbod. Dankjewel, Leer Baalmeester. Het is uh, eigenlijk precies half zes. Uh, u luistert naar Radio 1-0 wakker Nederland. En tijd voor het nieuwsminuutje. Zojuist is in de Albert Heijn in Geldrop brand uitgebroken. Acht appartementen boven de winkel zijn ontruimd. De bewoners van de appartementen zijn geëvacueerd. Het gaat om een uitslaande brand en de brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Nog meer brand in ons land. Rond het treinstation in Nadebussen zijn vannacht auto's in de brand gestoken. Om hoeveel beschadigde auto's het gaat, is nog niet bekend. Wel is er een verdachte opgepakt. In Vugs zijn de afgelopen tijd ook flink wat auto's in de fik gestoken.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 En alle helden van de brandweer die ook deze nacht aan het werk zijn... veel succes en sterkte met alle branden in het land. Een militaire missie in Libië, tal van bezuinigingen... en een verhoging van de maximumsnelheid. Deze regering heeft al flink wat impopulaire beslissingen genomen. En morgen zit het kabinet precies een half jaar in het plus. Reden voor een evaluatie. Emil Roemer van de SP heeft wel wat te zeggen tegen de premier. Hij spreekt daarom vandaag de voicemail in van Mark Rutte.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 Betrokken en enthousiast. Je hebt het afgelopen jaar heb je, je vooral verdienstelijk gemaakt... maar dan bij de top van het bedrijfsleven, de banken en de villa-bezitters. Maar Mark, je wilt toch minister-president zijn voor alle Nederlanders? Doe mij en vele mensen dan ook een lol. Toon vanaf nu ook dezelfde passie voor al die mensen die nu uh, jou zo hard nodig hebben. In de zorg, in het onderwijs, mensen met een beperking, studenten enzovoort. En wil je tips? Bel me gerust even terug. Ik reken op je. je, Emiel. Nou, dat was Emiel Roemer van de SP. Mark Rutte knoopt dat in je oren. En ook namens Omroep WNL van harte met het halfjarige zitten van het kabinet. Um, en wilt u een keer de voice op van Mark Rutte inspreken? Dan kan dat, hè? 121, of u kunt een tweet sturen, at redactie WNL. Zaterdag houden zo'n twintig organisaties op de Dam een manifestatie tegen kernenergie. En een van die organisaties is de Jongerenvereniging van GroenLinks, dwars. En Eline van Nistelrooy is daar de voorzitter van. Ze zit nog steeds bij ons in de studio. Goedemorgen Eline. Goedemorgen. Kernenergie, weinig CO2-uitstoot, relatief veilig. En we zijn niet afhankelijk van buitenlandse brandstoffen. Dat is een ultieme energiebron. Uh, nee, dat is ook niet eens helemaal waar. Het is uh, namelijk uh, niet relatief veilig uh, en het maakt ons nog steeds afhankelijk van, uh, van andere landen. Um, nou, je ziet het nu ook uh, gebeuren dat het niet veilig is. Het is niet veilig, er gaat iets ja, mis. Er staan kernreactors op een breuklijn en er ligt daar gigantische uh, bergen aan radioactief afval dat vrijkomt. Maar in Nederland hebben we toch al zes nucleaire installaties... van de kernstaan in Borselen En dat gaat volgens mij al jaren goed. Ja, daar moeten we ook vanaf. Kijk, het kan, het kan jaren goed gaan, maar dat is natuurlijk je hoofd in het zand steken. Het gaat een keertje mis. En dat, dat risico moet je niet willen nemen. Zeker omdat er ook andere oplossingen zijn. Dus het is, het is heel duur ook. Hè? Kernenergie is heel duur. Heel veel mensen zeggen vaak, het valt wel mee met die kosten voor kernenergie. Maar het duurt ten eerste 23 jaar voordat überhaupt zo'n centrale operatief is. Er gaan miljarden aan geld in. Uh, nou vind in eerste instantie maar zo'n partij die dat gaat betalen. Um, maar er zitten ook al heel veel kosten daarin, daarbij in die niet Berekend zijn in de prijs. Dus onderzoekskosten, um, de, de gevolgen als er iets misgaat, is tot 1 miljard verzekerd. Nou, dat komt ook allemaal op het bordje van de belastingbetaler. En het opslag van afval uh, komt ook allemaal op het bordje van de belastingbetaler. Dus als je dat doorrekent in de prijs, is je energie nog veel duurder. En toch zeggen voorstanders dat het een hele schone energiebron is. En GroenLinks is, en zeker dwars dan ook, is toch juist heel erg voor die schone energiebron met weinig CO2-uitstoot. Ja, wij zijn heel erg voor schone energie. Um, maar kernenergie is niet schoon. En dat is ziet precies ons probleem. Kernenergie is heel vervuilend. Wat er wel schoon is, is zonne-energie, windenergie, waterenergie, biomassa, biogas. Um, dat is veel schoner. En um, wij hebben laatste model ingevuld. Hè? Er bestaan heel veel van dat soort modellen die je kan invullen. Als je nou in 2050, en daar zijn we het allemaal over eens, um, duurzaam wil zijn in je energievoorziening dan moet je een omslag gaan maken. Dus dan moet je echt naar die duurzame uh, uh, energie toe. Um, wij hebben het ingevuld als dwars en uh, wij laten zien dat dat kan. Ja. En sterker nog, kan dat, dat, dat kan zonder kernenergie. En dat kan goedkoper dan veel vervuilende modellen. En dat, dat gebeurt met zonne-energie, windenergie, waterenergie, biomassa. Uh, al die alternatieven uh, waar we naar kijken. En waar gaat ja. het allemaal vandaan komen dan? Want bijvoorbeeld windenergie. Heb je van die windmolenparken voor nodig? Het ja. is in Nederland bijna onmogelijk om die ergens neer te krijgen. Want iedereen is daar tegen omdat ze uitzicht naar de knoppen gaat. Ja, nee, windmolens, dat zou je voornamelijk op zee kunnen doen bijvoorbeeld. Um, en maar dan weet je wat de climer over zegt. De windmolens die draaien niet op wind, maar die draaien op subsidie. Ja, nou, dan moet je kijken naar waar die vervuilende energie vandaan komt. Kom op, er is 7,5 miljard die jaarlijks aan subsidie naar vervuilende energie gaat. tegenover staat maar 1,4 miljard voor schone energie. Is het die mooi praten? Kom op, okay. zeg. Dus windmolens. Uh, als, als, op, als, op, trouwens, hè, als je het als liberale pre premier over een level playing field zou moeten hebben. dan zou je daar iets aan moeten doen. Dan zou je moeten zeggen: we maken gelijke kansen voor vuile en schone energie. En dat gebeurt nu niet. Vuile energie die wordt bevoorrecht. Hm. Je en, en, had het op de vraag van Bas en zei die, die windmolenparken die moeten op zee komen. En de andere dan? Um, nou ja, kijk, waar, waar wij zelf altijd heel erg naar kijken als GroenLinks-jongeren... is um, kunnen we niet veel beter ook Europees uh, kiezen voor een aanpak? Dus dat je zegt, hè, in Spanje doen ze veel met zonne-energie. Um, in, in bijvoorbeeld hè, die, die brug tussen, wat is het, Kopenhagen en Malmö, Zweden-Denemarken. Daar zitten in zee heel veel windmolens. Uh, dat werkt heel goed. Dus dat je echt kijkt, waar ligt nou de kracht van zo'n specifiek uh, regio? Mm -hmm. Nou ja, Waar wij in ieder geval in onze uh, invulling van het model naar hebben gekeken is... je moet de waarhoeds openlaten, je moet natuurgebieden openlaten. En um, je moet op bepaalde plekken ook uh, niet al het uitzicht willen volbouwen met windmolens. En, en dan blijven er plekken over. Nou, En daar ga je uh, plek reserveren voor die windmolens. Nou, het is vreselijk um, duur om het aan te leggen natuurlijk. Hè? Als je is... waterkrachtcentrales in, uh, in uh, Zweden zit, of in Noorwegen, weet ik veel waar die dingen staan... Er moeten er allemaal kabels gelegd worden door de zee. Dat gaat ook niet gratis. Nee, dat gaat absoluut niet gratis. Maar hoe meer je erin investeert en hoe meer je dus, um, uh, neer gaat zetten... hoe goedkoper het wordt. Um, en, en, maar dat is, ja, is dus dat, opmerkelijk. Is dat het is wat goedkoper dan kernenergie. Ja, is dat echt zo? Ja, of, dat is echt zo. Of, of, dat is, dat is dat? wat wij in ons model hebben uitgerekend. Um, dat die vervuilende model... Het scheelt 30 miljard notenbenen. Dat is toch bizar? Nou, het, het komt binnenkort online, dus dan kunnen jullie het allemaal... Uh, inzien welke keuzes wij maken. Dus eigenlijk let de rest van de wereld gewoon niet goed op? Ja, eigenlijk wel. Ah. Ja, ja. En de jongeren van dwars die zijn wel wakker. Gelukkig man. <laughs> nou, duidelijk is je tegen kernenergie bent. Straks gaan we een beetje verder uh, over, met ja, je praten over de manifestatie die aanstaande zaterdag plaatsvindt. En hoe ga je nou proberen het kabinet op andere ja. gedachten te brengen? Eline van Nisteroy ja. voorzitter van GroenLinks, jongerenvereniging Dwars. Agressie en ongeoorzaamheid op de kazernes in Nederland. Het zijn de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen op Defensie. En als daar minister Hille van uh, Defensie ligt... dan worden er namelijk meer dan 6.000 banen geschrapt. Aan de telefoon voorzitter van de militaire vakbond AFNP, Wim van den Burg. Goedemorgen, meneer van den Burg. Goedemorgen. Vandaag vinden jullie eerste acties plaats in Brabant. Wat kunnen we verwachten? Nou, ten eerste natuurlijk, zoals dat hoort bij een actiebijeenkomst... een actietoespraak, waarin wij duidelijk als vakbond aangeven... Dat wij volstrekt niet eens zijn met de bezuinigingsplannen uh, van het kabinet en dan met name de gevolgen voor het personeel. Ja. Uh, ten tweede uh, natuurlijk de mogelijkheid voor onze leden om allerlei vragen te stellen, want er zijn heel veel vragen op dit moment nog steeds bij onze leden over de consequenties van al die bezuinigingen, want die zijn tot de dag van vandaag nog niet duidelijk. En ten derde gaan we de mensen oproepen om op 16 juni een landelijke actiedag defensie om die bij te wonen. Vorige week zat hij bij ons in de studio en uh, dat was nog voordat de plannen bekend werden. U had al allerlei indicaties. Achteraf gezien, valt het allemaal mee of valt het tegen? Nee, het valt zwaar tegen. Je verwacht uh, van uh, een goed werkgever dat hij rekening houdt met, uh, met zijn personeel. En het is niet zomaar personeel. Hè. Het gaat om burger- en militair personeel. Ik zeg altijd, ja, militair zijn is, is niet zomaar een baan, maar is een manier van leven. Hè. Want je moet je hele leven instellen op dat militaire beroep. Je wordt uitgezonden. Je bent vaak op oefening. Uh, dat heeft een, een bijzondere betekenis. En dan verwacht je ook dat... Uh, die bijzondere relatie die er is met, uh, met de werkgever... dat die ook op enig moment, als er een probleem is, uh, ook wordt uh, erkend... en uh, daar ook naar wordt gehandeld door de werkgever. Maar dat is helemaal niet zo. Want uh, ja, defensie komt geld tekort. Uh, en dat betekent gewoon een boekhouder kan boekhoudkundige berekening. En uh, weg met het personeel. Ja, het mag duidelijk zijn dat uw leden daar helemaal niet blij mee zijn. Maar het schijnt zelfs zo te zijn, uw vakant zou de signalen ontvangen hebben... dat er op kazernes uh, defensiepersoneel totaal door het lint gegaan is... Ja, gelukkig niet op grote schaal. Er zijn hier en daar wat, uh, wat incidenten geweest. Zoals? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat voor incidenten uh, waar moet ik aan denken? Nou ja, dat, dat er wat ruiten zijn ingegooid. Uh, dat er met gereedschap is geslingerd. Uh, gewoon dat pure frustratie. Uh, hè, dat, dat mensen gewoon in één pennenstreek. Uh, hun hele toekomst uh, in één keer uh, uh, vervlogen zagen. Dus uh, wij hebben natuurlijk toen we dat signaal uh, kregen uh, gelijk gezegd: Ja, jongens, doe dat nou niet. Want uh, ik, wij begrijpen natuurlijk die emoties. Maar het helpt niet. Uh, dat is één. En ten tweede: je bent jezelf ook nog in, in problemen. Ja, want normaal is defensie vrij streng als het gaat om uh, misstanden. Uh, wordt er nu ook opgetreden tegen dit soort boos defensiepersoneel? Nou, ik heb begrepen dat komt dat we daar verstandig mee om zijn gegaan. Uh, kijk, defensie kent natuurlijk een straf, uh, inderdaad militair straf en terugrecht. Uh, dus als je over de lijnen gaat, dan kun je daarvoor worden Dat uh, Is niet gebeurd, hebben begrepen. Maar mensen uiteraard zijn wel aangesproken en de mensen die schade hebben veroorzaakt, moeten dat uiteraard gewoon betalen. Dat is simpel het ook. U gaat actie voeren. Denkt u dat u nog iets kan redden? Gaan er nog een paar van die 6000 banen alsnog ja, bewaard blijven? als je blijven? het nog niet gelooft in je eigen kracht, dan uh, kun, je, kun je er beter niet aan beginnen. Nee, wij, wij gaan dus echt voor het voorkomen van gedoe ontslag. Volgens ons kan dat ook makkelijk. He, want uh, er wordt nu al die maatregelen, al die plannen, dat zijn er heel veel, die worden in een, in een kort tijdbestek uh, geperst. He, want in 2014 moet het allemaal afgerond zijn. En Defensie kent natuurlijk gewoon een natuurlijk verloop. dat betekent dat uh, duizenden mensen op natuurlijke manier vertrekken omdat ze aan het einde van een aanstelling zijn of met leeftijd ontslag gaan. En als je dus die fasering wat oprekt, dan is het heel goed mogelijk om het zonder gedwongen slag te doen. Ja, maar de tanks die blijven natuurlijk gewoon weg. Ja, die blijven weg. Maar goed, daarvan zeg ik, dat is een politiek besluit. Wij kunnen het als vakbond niet mee eens zijn, maar we gaan er niet over. Ja, het is een heel militair antwoord, hè? Nou ja, dat weet ik niet of dat een is. het een militair antwoord is. Het is de realiteit. En ik denk dat het ook maar goed is dat het parlement over de kruis maar beschikt en niet andersom. Want anders zou het land er heel anders uitzien, denk ik. Nee. Goed, dank u wel. U uh, gaat uh, het enorm opnemen voor uw mensen. Wim van den Burg van de militaire vakbond AFNP, dank u wel. Graag gedaan. De bijen in ons land. Uh, nee, daar gaan we het straks over hebben. Hè, want de bijen in ons land, dat gaat het niet zo goed mee. Ze hebben het heel erg zwaar te verduren, Bastiaan. En weet je hoe belangrijk die kunnen zijn? Ik nou. heb geen idee. Dat horen we straks, als het goed is, allemaal van GroenLinks-Kamerlid uh, Rick Grashoff. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Jackie Wilson met Reed Petit. <tied> At the door, I want the world to know I love Wilson en Reed Petit op Radio 1 in Nieuw-Wakker-Nederland. Het is kwart voor zes. De bijen in ons land die hebben het zwaar te verduren. Er leven 80% minder bijen dan een paar jaar geleden. En dat is heel erg voor ons ecosysteem. Zo erg dat de Tweede Kamer het niet meer links kan laten liggen. Vanavond is er een spoeddebat over de bijensterfte. Namens GroenLinks voert Rick Grashoff het woord. Meneer Grashoff, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de Tweede Kamer, zelfs de plenaire zaal en een spoeddebat, meneer Grashoff. En dat voor een paar bijtjes. Ja, voor een paar bijtjes. Nou, voor een heleboel bijen. Uh, bijen zijn prachtige dieren, maar het belangrijkste reden om nu hier zo alert op te zijn... is het feit dat bijen van het grootste belang zijn voor de voortplanting van gewassen. Dus zo'n 30 van alle voedsel op de wereld is afhankelijk van de bestuiving door bijen. 30 Het zijn dus uh, meer dan nuttige dieren. Maar welke planten moeten we missen als we geen bijen meer hebben? In elk geval uh, bijvoorbeeld alle fruit. Geen appels zonder bijen? Geen appels, geen peren, geen bessen. De bij moet blijven. De bij moet blijven. Dat is heel belangrijk. Wij zijn ook niet de enigen die zich zorgen maken. De Verenigde Naties, het bureau van de Verenigde Naties... maakt zich ernstig zorgen over dit probleem dat ook wereldwijd optreedt. Maar waarom vallen alle bijen ineens uit de lucht? Nou, dat is niet helemaal bekend. Uh, er worden verschillende oorzaken aangedragen. Maar één van die oorzaken, uh, dat is uh, landbouwgif. In dit geval een vrij specifiek middel... Dat wordt in verband gebracht met de bijensterfte. Dat middel uh, uh, is in Nederland toegelaten, veelvuldig toegepast. En wij denken dat je dat, uh, zolang uh, dit uh, nog onduidelijk is waar het nou precies aan ligt... dat je dit middel eigenlijk niet moet gebruiken. Waarom moet een Tweede Kamer daar spoeddebat over voeren? Nou ja, zoals je weet, wij gaan over regelgeving. Uh, daar zijn wij wet en de macht voor. De overheid bepaalt welke landbouwgiffen uh, welke pesticiden toegelaten zijn. En daar komt wij uh, de regering op. De Tweede Kamer heeft al eerder zich kritische uitgelaten vragen gesteld. Verschillende fracties hebben zich daarmee bezig te houden. Uh, na de laatste aanwijzingen uh, zullen wij morgenavond of vanavond in dat, uh, in dat spoeddebat... Uh, uh, de staatssecretaris vragen om uh, voorlopig eigenlijk een verbod op dat middel te hebben. En het uh, eerst eens heel goed te onderzoeken, nationaal, maar ook in internationaal verband. En dan nog eens te kijken of het middel uh, uh, überhaupt nog weer toegelaten zou mogen worden. Maar wat u betreft is dat problemen... Het is zo groot goed? dat je je geen risico's kunt veroorloven. Nee, als ik u goed begrijp, is dat dus meer uw punt uh, in het spoedbad van vandaag: dat het gif verboden moet worden, dan dat u echt concreet weet wat u moet doen om meer bijen ons land in te krijgen. Nee, op het moment dat de belangrijkste oorzaken weggenomen kunnen worden voor die bijensterfte, waarvan dit er in naar waarschijnlijkheid een is, kun je bijenvolk ook weer laten toenemen. En dat betekent dat je ook weer herstel kunt gaan werken. Maar u vraagt dan wel direct van al die landbouwers om. ...een uh, hele systeem om te gooien en op een andere manier uh, uh, hun planten te laten groeien. Ja, het is uh, uh, absoluut zo dat dat een, uh, een flinke ingreep is voor, uh, voor, de, voor de tuinbouw met name. Uh, en ook voor de, voor de, voor de bollenteelt. Uh, maar uh, het is van tweeën één. Wij zijn met elkaar zeer afhankelijk als samenleving van het voortbestaan van bijen. We kunnen het ons niet permitteren om die bijenvolken allemaal dood te laten gaan. Nee, dat dus is duidelijk. Maar hoe moeilijk is het om, om dat om te gooien? Want dat klinkt heel ingrijpend. Ja, dat, uh, dat is uh, ingrijpend, maar ook weer niet zo ingrijpend. Je kunt uh, dit middel ook weer vervangen door andere middelen. Je kunt het uh, uh, niet gebruiken, maar uh, vervolgens wat meer risico's nemen in de tuinbouw. Het is niet anders. Okay, dus... Maar je kunt die niet... ...permitteren om nu uh, de kwestie met de bijsterfte zo te laten doorgaan. Dat is heel erg duidelijk. Is er ook nog een mogelijkheid om meer bijna ons land toe te lokken? Uit andere landen? Alle landen om ons heen hebben dit probleem ook. Uh, er zijn bijvoorbeeld landen om ons heen die het uh, landbouwgif midaclopiet... ...intussen ook voor belangrijke teelt te hebben verboden. Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld. Uh, dus uh, ik zou bijna zeggen, als het daar kan, dan moet dat hier ook kunnen. Ja, maar, maar het is niet een manier en, om meer bij en te lokken. Dat, dus... dat, dat zal niet de oplossing zijn. Het is een wereldwijd probleem. In Nederland is het belangrijk om onze ringende landen belangrijk... dat we de oorzaak moeten aanpakken. Duidelijk. En bijfokken? Ja, dat doen we. Tuurlijk, imkers doen dat. Ja. Uh, een, een bijenvolk uh, kan je vermenigvuldigen door weer opnieuw een koningin te laten uitvliegen... en dus weer nieuwe bijenvolken te maken. En dat zullen we dus absoluut moeten doen. Maar als die bijenvolken sneller sterven dan je ze bij kan maken, dan gaat het niet goed. Krijgen wij eigenlijk ook een uh, honingtekort? Uh, dat, dat zou ik, om heel eerlijk te zijn, zo direct niet weten. Want dat zou ik persoonlijk heel erg vroeg vroeg vinden. Ligt, maar dat is eigenlijk nog het minste probleem. Ja, dat zou ik erg vinden. de Bastiaan. Het debat over de bijsterfte begint vanavond om acht uur. Tweede Kamerlid van GroenLinks, Rick Grasshoff. zeer veel dank. We blijven even bij de dieren. De een noemt het dierenleed, de ander een verplichting van God. Ik heb het hier over het onverdoofde ritueel slachten van dieren. Op grote schaal komen dieren in bijvoorbeeld islamitische slagerijen pijnlijk om het leven. Maar aan het team van de Partij voor de Dieren wil het onverdoofde ritueel slachten een halt toeroepen. En gaat hierover vandaag in gesprek met de Tweede Kamer. Diederik van Zessen, onze directeur, die vroeg haar eerder vanavond al wat er zo dieronvriendelijk is aan ritueel slachten. Nou, het ritueel slachten in Nederland gebeurt uh, onverdoofd en dat betekent dus dat uh, runderen, schapen, kippen uh, bewust hun uh, slacht meemaken en uh, wetenschappers zijn het erover eens dat dat zorgt voor heel veel angst, pijn en stress bij de dieren, terwijl je dat eenvoudig kunt voorkomen door het dier eerst te uh, verdoven. En gebeurt het ritueel slachten nog steeds op grote schaal? Ja, er, wordt, uh, er worden jaarlijks 2 miljoen dieren ritueel geslacht zonder verdoving in Nederland. Terwijl de wet uh, vereist dat een dier altijd verdoofd moet zijn. Alleen is er dus een uitzondering gemaakt voor religieuze groepen. En kunnen consumenten nu zien of het vlees afkomstig is van ritueel geslachte dieren? Nou, wat je ziet is dat uh, de slachters uh, heel slim uh, zijn door te denken... nou weet je wat, als we ze gewoon allemaal uh, religieus uh, slachten... dus op een onverdoofde manier... en uh, we kunnen het niet afzetten als halal of als kosher, dan kunnen we het ook nog gewoon in de normale uh, schappen terecht laten komen. Dus het is zo dat op dit moment niet verplicht is... om op het vlees te zetten of het onverdoofd ritueel geslacht is of niet. Dus uh, de consumenten kunnen heel goed halal vlees eten zonder dat ze we dat weten. Maar moet daar dan niet eerst uh, iets aan gedaan worden? Nou, Wij willen dat er uh, überhaupt niet uh, onverdoofd geslacht wordt en daarnaast, dat zolang dat niet verboden is, moet er een verplichte uh, etiket op komen, waardoor mensen de vrije keuze hebben om al dan niet halal uh, vlees te eten. Tegenstanders die stellen dat als het ritueel slachten niet goed zou zijn voor de dieren, God niet gewild zou hebben dat het op die manier zou gebeuren. Wat vindt u van dit standpunt? Ja, nou kijk, gelovigen hebben natuurlijk het recht om hun geloof uh, uit te dragen en als uh, waarheid te beschouwen, maar uh, uh, ze kunnen niet andere mensen verplichten om hun conclusies over te nemen. En uh, wij vinden dat. De vrijheid van godsdienst ophoudt als er mensen of dieren door geschaad worden, in dit geval enorm veel dierenleed wordt veroorzaakt. Komt die vrijheid van godsdienst dan niet een beetje in gevaar? Nee, want de vrijheid van godsdienst is niet absoluut. Het is niet zo dat het ongelimiteerd is. De, het Europese verdrag van de rechten van de mens heeft ook aangegeven dat je de vrijheid van godsdienst kunt inperken op basis van goede zeden. En een goede zeden in dit geval betekent ook onze verantwoordelijkheid als samenleving om goed met dieren om te gaan. En hoe gaat u vandaag de twijfelende VVD-fractie overtuigen van uw wetsvoorstel? Nou, ik denk dat, uh, dat de VVD het buit buitengewoon aanspreekt eigenlijk als uh, de regels gewoon voor iedereen gelden. En dat het voor een dier niet uit zou moeten maken welk geloof de, de, zijn slager heeft. Of het nou een Joodse slager is, een, uh, een, uh, een seculiere slager of een islamitische slager. Ik denk dat dat heel goed past, juist binnen het liberale denken van de VVD. Maar ik proefde net al een beetje aan uw woorden dat u zoiets had van... we kunnen eventueel nog water bij de wijn doen door het in ieder geval dan toonbaar te maken. Maken. Klopt dat? Nee, dat we, nee, het is zo dat zolang het niet verboden wordt en wij hebben goede hoop dat het verboden wordt. Uh, maar goed, dat duurt altijd een tijdje voordat zo'n wet in werking treedt. Dus in ieder geval ervoor kiest om uh, verplicht te etiketteren, zodat mensen ook weten wat ze kopen. Dus ik als consument, wanneer merk ik het in de supermarkt? Ja, nu op dit moment weet je dus helemaal niet wat je eet. Je weet niet of je halal vlees eet of gewoon vlees. En wat u betreft, wanneer? Nou, onmiddellijk. Het moet zo snel mogelijk gebeuren. Dat mensen ook een vrije keuze hebben. Dus dat is ook iets wat, wat, wat we al eerder aan de staatssecretaris voor Landbouw hebben gevraagd. Maar op dit moment weigert hij dat nog uit te voeren. Oké, okay, uw standpunt is duidelijk: succes vandaag. Graag gedaan. U hoorde Marianne Tieme van de Partij voor de Dieren in gesprek met eh, WNL-redacteur Diederik van Zessen. We gaan nog even door over het onderwerp. In de Tweede Kamer wordt vandaag dus gestemd over een verbod op ritueel slachten. Althans, onverdoofd ritueel slachten. En er lijkt een meerderheid voor een verbod te zijn. Dat tot ongenoegen van onder andere Rabijn Evers. Goedemorgen, meneer Evers. Goedemorgen. U hoorde net Marianne Thieme. Ja. Uh, u heeft meegeluisterd. Ze zei dat dit uh, onnodig dierenleed is. Ja, Daar valt volgens mij geen spel tussen te krijgen. Er valt zeker een spel tussen te krijgen. Uh, allereerst vind ik het uh, ja, bijzonder jammer dat mevrouw Thieme zich uh, alleen constant... ...op de laatste paar seconden van het leven van het dier. Terwijl het gaat om het hele leven van het dier en dat uh, bijbel. Dat is wel heel interessant. Het oudste document is. Dus de Joodse bijbel is het oudste document dat we hebben... ...waarin alle rechten van de dieren beschermd worden. Er is zelfs een vrije dag op de Shabbat, de zaterdag. Er is zelfs een Shabbatjaar waarin je de dieren... ...het zevende jaar waarin je alle dieren moet vrij laten eten van de... ...producten van de braakliggende velden. Er zijn allerlei maatregelen wat de dieren tijdens hun leven beschermd worden. Maar meneer Evers, om uiteindelijk dan uh, te eindigen met een pijnlijke dood? Uh, zeker geen pijnlijke dood. Mevrouw Time denkt dat het wetenschappelijk is aangetoond dat de dieren angst, pijn en stress hebben... ...bij een onverdoofde slacht. Nou, dat is maar zeer de vraag. Uh, in Engeland... Uh, is het uh, de Islamitische dus en Joodse gemeenschap gelukt om de overheid te laten bewijzen dat dat het geval is? Dat de onverdoofde slacht zou leiden tot meer angst, pijn en stress. En dat is de overheid in Engeland niet gelukt om te bewijzen. Onze slachtmethode is uh, alles in één. U denk namelijk bij bedwelming of verdoving dat de dieren lief. Uh, Ai over zijn kop krijgt en een spuitje, ja. euh, zoals wij bij de tandarts krijgen, en dan langzamerhand wegzakt. Ja, want uh, u bent tegen verdoofd ritueelslachten omdat dat niet koosje is? Dat is niet koosje, maar vergeet niet dat de reguliere slacht, dat je gewoon met een kopschot, dus er wordt gewoon een. Pin door de hersenen van dat dier geschoten, voordat hij geslacht wordt. En dat is dan zogenaamd verdoving. Maar is dat voor heel... u echt zo'n overkomelijke, onoverkomelijke uh, handeling? Ja, dat is onoverkomelijk. En ik zal u zeggen, de reguliere slacht is naar mijn idee gewoon veel meer pijn en angst en stress. A, omdat het in 10% van de gevallen, en dat zijn heel veel dieren in Nederland... ...van de 200 miljoen die totaal geslacht worden... ...in 10% van de gevallen gaat, die gaat dat kopschot mis... En dat zijn veel meer dieren dan die paar duizend die wij ritueel althans vandaag joos, vindt dat, ritueel slachten. Vandaag vindt dat debat plaats in de Tweede Kamer. Mocht uh, uiteindelijk worden besloten dat het, dat het niet meer mag, komt u dan in actie? Uh, nou, of gaat u de wet overtreden? We zijn de hele tijd al in actie. Maar, en gaat u dan uh, de wet overtreden, als het uh, nodig we gaan is? gaan zeker de wet niet overtreden. Dus en als, de, als de, wet de wet wordt... Van het land... De wet van het land is dus de wet ook voor de Joden. Maar dus als de wet wordt aangenomen. We zullen wet respecteren en we zullen het vlees moeten importeren. Oké, okay, dan gaan we niet meer kozen slachten in Nederland als het als kabinet dat besluit. Of de Tweede Kamer dat besluit Rabijn, even, um, u bent dus tegen het um, um, verdoofd ritueel slachten. We moeten het wel goed zeggen. Zeer veel dank en het debat vindt vanaf kwart over tien plaats in de Tweede Kamer vandaag. Wilson in de studio nog steeds Eline van Nistelrooy, voorzitter van de GroenLinks-Jongerenvereniging Dwars. Um, zaterdag op de Dam een demonstratie tegen kernenergie. Maar eerst ja. even over dat onverdachte uh, ritueel slachten? GroenLinks is er ook tegen, hè? Ja, wij zijn er ook tegen. Ja, het is verwarrend met dat onverdachte. Verdacht. Ja, verdoofd, tegen, voor... Het, ja, ja, lastige constructie. Ja. Zaterdag. Dan is er een grote manifestatie op de Dam. Um, door wie wordt het georganiseerd? Um, dat is door milieupartijen, uh, jongerenbewegingen, uh, GroenLinks, en GroenLinks-Jongeren. Wij doen uh, ook uh, actief mee in die organisatie daarvan. Ja. Ja. En wat komen er voor sprekers? Um, wisselt heel erg. Um, vanuit, vanuit verschillende generaties, uh, vanuit maatschappelijk middenveld, vanuit de politiek. Ja, dus uh, van alles en nog wat. Van één uh, tot vier. Uh, Jullie hebben een pet petitie uh, die is op internet ja. ondertekend. Wat staat daar precies in? Um, dat wij schoon genoeg hebben uh, van kernenergie. Ja, en waarom we dat uh, zo zien. Ja, dat neem ik aan, is al flink ondertekend. Ja, dat is fors ondertekend. Ik uh, was vorige week in de radio, uh, en op de radio en toen was het al 67.000. Ik weet op dit moment niet precies hoeveel het is, maar dat zal enorm opgelopen zijn, ja. Het dus is wel fors? de indruk dat er nog redelijk veel weerstand is... dan tegen kernenergie. Ja. Terwijl ik zou denken ja. dat het is een discussie uit het verleden is. Ja, maar dat is het niet. Kijk, je zag het bijvoorbeeld in Duitsland... speelt die discussie nu ook al een jaar. En je ziet dat ze daar ook heel veel mensen weten te mobiliseren. Um, en dat nu zelfs zover is gekomen dat Merkel heeft gezegd... we gaan de wat oudere kerncentrales sluiten. Um, maar daar leeft het ook heel erg. En je ziet het daar vooral bij de wat oudere generatie... en bij de jongeren. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, gaat zijn... bij de demonstratie van zaterdag. En geeft het kabinet reden tot moedeloosheid? Um, nou, eigenlijk vind ik het heel verbazingwekkend, de opstelling van het kabinet. Ik zou persoonlijk verwachten dat ze veel meer zouden doen met duurzaam ondernemen. Met, met echt groen ondernemerschap. We hebben bijvoorbeeld ook... het geld, hè? Ja, maar um, het, het levert ook heel veel geld op. Ja, er zitten juist heel veel kansen. Veel ondernemers zien dat ook. Uh, we hadden het net al even over dat level playing field dat nog steeds niet gecreëerd ja. is. Hè? Dus gelijke uh, kansen voor uh, zowel vuile en, en, en schone energie. Waar de Chinezen het lijkt te lukken. Dus nou ja, de Chinezen, dat is interessant. Als de Chinezen zeggen, we gaan ervoor, dan dat maakt het niet ze uit hoe best, ze het doen. Ja. Maar ze, ze plan voor dat hele land vol met windmolens, want ze hebben een bepaald target. En dat is wel wat anders hier. Zaterdag gaan jullie daar uh, stampij over maken. Kernenergie ja. van 1 tot 4 uur middags op de Dam. Dankjewel dat je hier in de studio was. Elina van Ik voorzitter van de Jonge Vereniging van GroenLinks Dwars. Onze zendtijd zit er bijna op, maar Omroep WNL is er vandaag volop. Over een klein uur zijn we er weer op R Nederland 1. Dat zijn de collega's van de televisie met ochtendspits. En natuurlijk hier op Radio 1 om half zeven, avondspits met Petra Grijze En iets voor half negen vanavond, vijf, half negen om precies te zijn. Joost Eertmans op Nederland 2 met uitgesproken WNL. Het is bijna zes uur, wij breiden er een eind aan. Straks op Radio 1, het Radio 1-journaal. Volgende week zijn wij er weer terug. We wensen u een wakkere dag. Voor Wakker Nederland, Omroep WNL.